Raymond Seree met het NOS-journaal. De zakenman Koen Everink, die dood werd gevonden in zijn woning in Bildhoven... voelde zich bedreigd en had ook beveiliging. Dat meldde bronnen aan de NOS die daarover met Everink de afgelopen tijd hadden gesproken. De zakenman kwam in het nieuws nadat hij op een feest was mishandeld door kickboxer Badr Hari. Bronnen melden dat de zakenman regelmatig werd aangesproken en verwensingen naar zijn hoofd kreeg. Zo zeiden jongens van Marokkaanse afkomst dat Everink de carrière van Badr Hari had geschaad. Naar eigen zeggen was hij daarom het liefst op reis omdat hij zich in Nederland niet op zijn gemak voelde. Hier durfde hij alleen nog de straat op met beveiliging omdat hij bang was dat hem iets zou overkomen. Minister van der Stuur wil met gemeenten praten over het bewapenen van stadswachten. Meerdere gemeenten vinden dat die boa's zo vaak met agressie worden geconfronteerd dat ze daar beter tegen moeten worden beschermd. Van der Stuur moet toestemming geven voor het gebruik van beschermingsmiddelen zoals een wapenstok of pepperspray. De minister kan nu nog niet zeggen of hij boa's wil bewapenen. Hij wil eerst een advies van de politie. Van der Stuur zegt ook dat als er geweld wordt gepleegd tegen stadswallen, ze de politie kunnen bellen. De Braziliaanse politie heeft een inval gedaan in de woning van voormalig president Lula da Silva en Sao Paulo. De oud-president is door de politie meegenomen. Lula wordt in verband gebracht met witwaspraktijken en grootschalige corruptie bij staatsoliemaatschappij Petrobras. De illegale winsten kwamen volgens de politie ten goede aan de verkiezingscampagne van Lula en andere uitgaven van zijn arbeiderspartij. Lula was president van 2003 tot en met 2010. Hij werd opgevolgd door Dilma Rousseff en ook zij is in verband gebracht met het schandaal bij Petrobras, maar zij ontkent iedere betrokkenheid. Bij finale wedstrijden van de Champions League en de Europa League wordt dit jaar gebruik gemaakt van doellijntechnologie, heeft UEFA laten weten. Eerder was al bekend dat de technologie volgend seizoen zal worden gebruikt in de Champions League. En dan het weer. Van het zuiden uit trekt een regen- en natte sneeuwgebied naar het noorden. Vanuit het zuidwesten wordt het geleidelijk droog en soms is er ook wat zon. Het wordt drie tot zes graden. Morgen vaker droog, maar ook veel bewolking. Het wordt dan opnieuw een graad of zes. Dit was het NOS.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu, de Euro Breakdown. Ja, Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Europa. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten.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 Leuk dat je weer luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Your Breakdown Top 40 van Europa. Hier roepen uh, Zivem Zandvoort. Hey, deze week hebben we 13 stijgers, 7 zitten blijven, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Imani verwelkomen we in de lijst, DNC verwelkomen we in de lijst en eigenlijk een, uh, wonderbaarlijke, uh, ja, een wonderbaarlijke plaat. Clouseau staat er gewoon in. Spiegel in de nieuwe single van uh, Clouseau, die staat gewoon in de Europese lijst. Ik vind het knap, maar uh, ja dat hoort er gewoon bij hem. Uh, Tiamo uh, met Booty Bounce uh, is uit de lijst verdwenen na vijf weken. Avicii met Broken Arrows na elf weken. En Ariana Grande met Focus na zeventien weken uit de lijst. De snelste tijger uh, deze week is uh, 23 plaatsen gestegen. En dan heb ik het over uh, Duke Dumont met Ocean Drive. En Adele die heeft ook weer een eervolle notering met de single uh, When We Were Young. Dat is namelijk de snelste daler van deze week met maar liefst 16 plaatsen. Hey, tegenover me zit weer een heel, de dele, hele delegatie, kan ik wel zeggen. Maar uh, de belangrijkste, die, uh, ja, die is altijd verantwoordelijk voor de muziekproductie. Die uh, stelt de lijsten samen, die gaat alle lijsten van Europa langs. Hij heeft er gewoon de hele weken uh, hard werk aan. En dat is zonder Lijstje. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Ja, ga ik jou niet vertellen? Nee, waarom niet? Ja, dan doe jij het ook. Nee hoor, ik maak het meestal stuk. Ah, oké. Nou goed. Nou, leuk. Leuk dat je er weer bent. Ja. Hey, ik er nog bijzondere dingen in de lijst deze week? Nou, we hebben natuurlijk drie nieuwe binnenkamers. Ja, dat heb ik al gezegd. Ja. Maar andere bijzondere dingen? Nee. Nou, ik vind degene die op nummer één staat deze week wel bijzonder. Ja, die is. Uh, op, ik moet zeggen, die is op zich wel gestegen met een. Uh... Een paar mooie plaatjes. Ja, vorige week op vier. Deze week op 1 uh, zie ik staan. En, uh, zes weken pas in de lijst en gewoon op nummer één. En eigenlijk is het een uh, bijzondere nummer één. Want ik heb nog niet eerder meegemaakt dat een ballad op nummer één staat. Dat zijn altijd een tempo nummers normaal gesproken. Ja. En dit is gewoon echt een ballad. Welke dat is, dat uh, hoor je straks tegen de klok van uh, vijf uur. Gaan we de top drie uh, behandelen uh, voor jou. Zo direct de komende twee uur uh, natuurlijk alle veertig nummers uh, op een rij... Kijk een beetje naar de artiestennieuws en we gaan de Nederlandse top 40 behandelen voor je in vogelvlucht. Maar eerst gaan we luisteren hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing. What builds up throughout our day. It gets into your body. And it flows right through your blood. We can tell each other secrets.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 nummer 1 Op vrijdag. niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige week op uh, nummer drie dus Matt Simons met Catch and Release. Op nummer twee stond Lucas Gray met Seven Years en op nummer één Sean Mendes met Stitches. En deze week beginnen we met de nummer veertig, de Chainsmokers. Maurice Mulder. Take it slow, but it's not typical. Zes weken staan deze mensen in de lijst derde lijsten. De Euro Breakdown, de top 40 van Europa. De Chainsmokers featuring Roses. Met het prachtige nummer Roses. Vorige week nog op een 39 e plek. De hoogste notering voor hun was 25. Maar deze week dus de hekkersluiter op nummer 40. De nummer 39 die gaan we even voor het gemak overslaan. Wie dat is, dat hoor je straks van Sander Leisje wij draaien de nummer 38, zodat ik voor je. En die is in de Nederlandse handen, kan ik vertellen. Namelijk Eva Simons. De Euro Breakdown. No matter where you are, light us up. Light us up. Light us up. We gonna start a riot tonight, tonight. Put your hands up to the sky.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 Maybe Should've say you're wicked like that Nummer 33, samen met Nyla met het prachtige nummer. Light it up. Hey, we zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer. Die vinden we op een uh, hele mooie, respectabele 32e plaats. Huh? Heb ik eentje overgeslagen? 36, hè? Hey, wacht even, wat is er aan de hand? Ja. 33, hey, we hebben Sander. Je moet wel de nummers goed neerzetten voor me, jongen. Sorry. Zijn, nou, we zijn de, de, de eerste nieuwe binnenkomer, zijn we vergeten? De nummer 36, huh? Imani. Gaan we die maar even snel tussendoor draaien. Uh, ken je niet toevallig, zo? Nee. Nee, waarom niet? Nee, ik heb mijn redactiewerk deze week even niet gedaan, helaas. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval een, uh, niet een originele. Het is een uh, remix van Filatov uh, en uh, Karras. En nummer heet uh, Don't Be So Shy. Want in uh, 2011 brengt uh, Nadia Malajal met The Shape of a Broken Heart haar debuutalbum uit. Uh, dat in haar thuisland Frankrijk een platina wordt. Nou, in Polen wordt het zelfs uh, drievoudig Platina. En Van het uh, album wordt uh, You Will Never Know de meest succesvolle single. Nou, in 2014 maak ze dan de soundtrack uh, voor de film. Uh, sous, uh, godsamme. Zo Frans, dat ken ik niet. Voor de film Soule le de Ville, waarvan The Good, The Bad en The Crazy als uh, single verschijnt. Ja, maar wat is er, uh, jonge dame? Wat is er, Kaylee? -kay Hoe spreek ik het dan uit? Waar is al wat jan als je hem nodig hebt. Ja. Weet je, ik had in de brug was dat ik uh, Frans. En uh, toen had ik altijd drieën voor en die heb ik me meteen laten vallen. Dus, uh. ik ook. Maar goed, uh, in 2015 brengt ze de track uh, Don't Be So Shy uit. Dat uh, later door de Russische DJ's Dimitri Filatov en Karas onder handen worden genomen. En dat resulteert uh, tot een, uh, een nieuwe single van Imani dus. Don't Be So Shy. En een uh, mooie 36e plaats uh, waar deze plaat binnenkomt. En uh, ja, hij is er wel. Maar ik denk misschien is er een reden dat hij niet is geweest of zo, maar hij doet het wel. Ja, Imani van. dus op uh, 36. Take a breath, rest your head, close your eyes. You are right. Just lay down.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 60 jaar geleden of zo iets dat Frankrijk en Rusland aan het samenwerken waren. Anna 2016 is het zo. Imano, Imani, sorry, met Philotrop en Karas De remix van Don't Be So Shy. Nieuw binnenkomen op 36. Nu gaan we nog wel door naar de tweede nieuwe binnenkomer op 33. Komt uit de Verenigde Staten. Stukje vliegen. Later label van uh, Universe Music. En dan hebben we het over uh, DNCE. Oftewel, uh, makkelijker is uh, dance, maar we noemen het gewoon DNCE. En het bestaat uit uh, Jack Lawless, Cole Widd Widdle, Jinjo Lee en Joe Jonas. Nou, die laatste uh, bracht tussen 2006 en 2009 al vier studioalbums uit met de Jonas Brothers. Nou, die groep stopt in uh, 2013, terwijl er een vijfde album al klaar lag. Nou, inmiddels had Jonas uh, met uh, Fast Life 2011 was dat, al een uh, soloalbum afgeleverd. Nou, Jonas kende Jack Lawless uh, uit de tournee van 2007, waar hij als uh, drummer werkte. En de samenwerking resulteerde in een uh, vriendschap en het idee om later uh, samen nog wat te gaan doen. En dat gebeurde dus uh, anno 2015 met DNCE. Origineel de titel van het nummer dat ze schreven voor een album, maar uiteindelijk de bandnaam uh, werd... Op 18 september 2015 verschijnt hun eerste single, Cake by the Ocean... dat in de Verenigde Staten de top 10 weet te bereiken. En in 2016 reist uh, DNCE mee tijdens de 42 Amerikaanse shows van Selena Gomez. En is hij nou dus ook uh, overgevlogen naar Europa. En nieuw binnengekomen op een uh, 32 e plek. DNCE met Cake by the Ocean, nieuw binnengekomen op 32. Hier thuis de Euro Breakdown op uh, ZFM Zandvoort.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 Het al een behoorlijke tijd voor mijn gevoel. En als we dan kijken hoe hij in de Nederlandse hitlijst staat... komt hij deze week pas net nieuw binnen in de tipparade. Maar ik vind het prachtig plaats. Cake by the Ocean van DNC. Nieuw binnengekomen deze week op een 32e plaats. The Euro Breakdown.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 One more time. You and me is more than hundred night You and me is more than red sky You and me is more than lonely days. It's our time to go. with me one more time. Come here and visit my world. Did history. It starts. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than a hundred miles. You and me is more than the gray sky. You and me is more than lonely days. It's our time to go to dance with me one more time. Time. And I don't care where we are as long as you give En de eerste kwart uh, hebben we al gehad en dat betekent dat we live overschakelen naar uh, de muziekredactie. Zit ook uh, niet in de redactieruimte, zit gewoon hier voor mijn neus. Zonder lijstje ga je gang! Al zes weken in de lijst van nummer 40 vinden we de Chainsmokers Speechwing Roses met Roses. En dan nummer 39, Siegala met Sweet Laughing. En dan dertien weken in de lijst van nummer 38, Eva Simons Speechwing Sydney Samson met Blurred Fire. En dan nummer 37, Coldplay met Everglow. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 36 is Imani met Don't Be So Hard, de remix. Don't be so shy. Kom nou weer op Don't Be So Hard? Weet ik niet, mag niet uit. Don't be so shy heet hij hoor. Don't nou. be so hard aan jezelf. Ja, doe dat niet zo moeilijk. Ja, sorry, mag niet uit. En op nummer 35, al vijfde week in de lijst, vinden we Adel met When We Were Young. En dat is ook meteen de snelste daler met maar liefst 16 plaatsen. En al twee weken in de lijst van nummer 34, vorige week stond je op 37... Little Mix featuring Jason Derulo met Secret Love Song. En op nummer 33, Make Your Laser featuring Nyla met Dat. En ook nieuw binnengekomen deze week op nummer 32 is DNCE met Cake by the Ocean. En nummer 31, Jaal featuring Gabriella Richardson met 100 miles. En we hebben hem net gehoord, al drie weken in de lijst nummer 30... Rehab en Shara met GEDA. De Euro Breakdown op vrijdag. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij draaiden nummer 29 voor je. Vorige week nog op, 33. Ook meteen de hoogste notering: 29. Vier weken in de lijst. En dan heb ik het over Ellen Walker. Met de prachtige single: Fade Met Federt op 29. Prachtige single. denk je die Ellen Walker? Wat heeft die een hoge stem? Ja, hij heeft natuurlijk een zangeres ingehuurd. Maar dat heb ik al een keer verteld. Dat weet je als het goed is. Hé, hey, we gaan naar de nummer 28 toe. De 28 is een uh, nieuwe binnenkomer uh, uit het België. Allee, echt waar? Ja, echt waar. Een Vlaamse groep. De naam groep heet Clouseau. En is uh, afgeleid van de filmpersonage Jacques Clouseau. Ken je die nog, Jacques Clouseau? Nee, maar hij maakt niet uit. Dat is Jacques Gusto. Dat is weer een andere. Jacques Luso. Ja, is het Jonas wel? Ja. Jonge, jonge, jonge. Nou, in ieder geval, uh, de Clouseau bestaat uit uh, Koen Wouters natuurlijk... en uh, Chris Wouters. En dat komt al uit 1984. In de jaren negentig waren ze heel erg bekend met... Uh, onder andere de nummers uh, daar gaat ze. Uh, Eurovisie Songfestival hebben ze aan meegedaan. Ga zo maar door... En uh, nu in tweede, anno 2016 hebben ze een uh, nieuwe single... Nee, nee, Nieuwe single, ja ook. Maar een, ook een nieuwe plaat uitgebracht. Kluso danst. En uh, ja, toevallig, uh, jullie weten ondertussen wel dat ik uh, iets te vaak RTL Leenaert kijk. Ja, afgelopen woensdag waren ze <laughs> er volgens mij. Toch? Ja, dat klopt. Afgelopen woensdag waren ze inderdaad. En ze gaan de nummers maken voor... Uh, dat uh, Nederland moet uh, cheeren voor de uh, rode duivels uh, tijdens het EK 2016. Ja. Maar goed, dat, uh, ja, dat is. Ja, dus de rode duivels. Ga jij eigenlijk voor België zijn tijdens het EK? Omdat Nederland daar nou niet meedoet? Nee. Ik, blijf, het... gewoon, ik blijf gewoon onpartijdig. Elke wedstrijd is mooi. Uh, ik ga geen één wedstrijd kijken, mag dat ook. Maar goed, Wat terug naar nou? de muziek: <laughs> Kluso, uh, die heeft van het album Danst een uh, nieuwe single uitgebracht. En die heet uh, Droomscenario. En weet je nog wat ze bij RTL Leed Night deden? Ja, dat weet je, want je hebt het gezien. Ja. Uh, en Jonas ook, dus doe het maar even. Ik weet het. Ja. Een akoestische versie. Teken. Nee, nee, nee, nee. nee, nee oh, nee, we moeten het naast. Zitten? Oehoe. Zoiets, toch? Oh ja, met het oehoe. Ja, ja, ja. Nou, lu luister maar gewoon. tippen aan jouw ritme en stijl. Jouw koele ogen keken zelden naar mij. Maar nu ik met je dans, laat jij me begaan. Wie het schoentje past, trek het aan. Ik trek je dichterbij, want jij lacht me toe. Het gaat gebeuren, maar ik weet nog niet hoe. Dit soort van spanning is mij onbekend. En jij geniet zo hard... Van dit moment, jij kan praten zonder geluid, discussiëren zonder besluit. Jij mag nemen zonder te vragen, wordt veroverd zonder te jagen, jij maakt ruzie zonder verwijten.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 Luistert zachtjes mijn naam. Nieuwe single van Clouseau, Droomscenario. Nieuw binnengekomen op 28 deze week in de Eurobreakdown. En ik moet zeggen, we ze hebben een tijdje niet pas gehoord. Althans ik niet. Maar ze kennen het nog steeds hoor. Na de hits die ze maakte in de jaren 90 en de jaren 80. Nu aan het 2016 weer gewoon echt een nieuwe hit. Droomscenario van Clouseau. En zo grappig, hè, ze bent uit uh, 1984. 31 jaar geleden zijn ze begonnen. En de vraag je hier zo in de studio een beetje rond van: uh, ken je Clouseau? <laughs> nee, ze kennen het gewoon echt niet. Geweldig. Nou ah, ja, daar doe je niks aan. Hij is snel door met uh, nummer 25 dan uh, van deze week. Armin van Buren samen met Kensington. Met Heading of High. 13 weken alweer in de lijst. Ja echt waar, Chaotic. ken je die nog? Vijftien jaar geleden kwamen ze bij elkaar door het programma uh, Star Maker. Dat is eigenlijk de voorloper van uh, alle idols uh, en uh, Voices en al die talentenjachten. En die gaan uh, eenmalig een uh, reunieconcert geven. Demma I Think I Love You was de grootste hits uh, van die groep uh, die in 2003 uit elkaar ging. Het nummer kwam binnen op nummer 1 en verkocht meer dan 100.000 exemplaren. Ook het debuutalbum Bulletproof behaalde de nummer 1 positie. En bleef daar maar liefst 7 weken staan. Met bijna 240.000 verkochte albums werd dit het best verkochte album van het jaar. En behaalde het dubbel platina. Nou, nu wilde band samen met de fans herinneringen ophalen tijdens een eenmalig reunieconcert. En daarvoor is alleen wel seentjes nodig natuurlijk. En uh, zijn ze een crowdfunding actie gestart. Om het concert daadwerkelijk te realiseren. Tot nu toe is er 26.160 26 26 26 euro opgehaald... van de 25.000 euro die ze nodig hebben om het concert door te laten gaan. Nou, ik hoop stiekem dat er uh, ergens een Donald Trump zit... die uh, even dan die uh, kwart ton uh, gewoon aan zich heeft. Moet kunnen, toch? Hey, over Donald uh, Trump gesproken. Afgelopen dinsdag was de Super Tuesday. En is er uh, bekend geworden in Amerika... Uh, wie van de Republikeinen en wie van de... Uh, Weet hij die andere ook weer? Democraten? Nee, de Repub... republikeinen en... En, Ah ja, in ieder geval Hillary Clinton en um, Donald Trump zijn de grootste kanshebbers... om uh, eind dit jaar de uh, uh, presidentschaps uh, over te nemen. Maar Mali Cyrus noemt Donald Trump een nachtmerrie. Want de presidentsverkiezingen gaan uh, steeds meer de gemoederen bezighouden in de US. Want zeker nu ook Donald Trump een uh, serieuze kandidaat is geworden... om um, Barack Obama op te volgen in het Witte Huis. Nou, Cyrus heeft nog niet haar uh, politieke voorkeur uitgesproken... maar plaatste recent wel een afbeelding van uh, Bernie Sanders. Nou, deze week liet ze zich uh, nadrukkelijk uit over Donald Trump via een tweet... die maar weinig aan de verbeelding overlaat. Zo schreef ze, uh, Donald Trump is een fucking nachtmerrie. Uh, ja, nou ja, weetjes ze is uh, heel duidelijk erover. Met een mooie foto erbij van uh, Donald uh, Trump. Ik ben benieuwd wat het gaat worden allemaal in Amerika. En um, ja, we houden ons uh, hard vast, zullen we maar zeggen. Want uh, ja, de, de, de, de, de rechtse kanten willen Donald Trump en de linkse willen Hillary Clinton. Ik ben benieuwd uh, wat het gaat worden. man Mooie 22e plek voor hun. Deze week in de lijst van Europa, de top 40 van Europa. En we zijn aangekomen aan het laatste nummer van het eerste uur. En dat gaat de nummer 20 worden. En dan kunnen we weer even relaxen met het laatste nummer. Tot aan de nieuws, weer in het verkeer en de commercials. Met uh... First Aid Kit, met My Silver Lining. Maurice Mulder. I don't want to wait anymore, I'm tired of looking for answers. Take me some place where there's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. What's behind you, is coming for you, further up the road Try not to hold on to what is gone, I try to do right what is wrong I try to keep on, keeping on Yeah, I just keep